7 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Oosten. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal... het wapenembargo tegen Syrië. Europa verlengt het niet. En er is veel te weinig controle op kunstheupen... en andere medische hulpmiddelen, zegt de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Hier is het NOS-journaal met wat Negens. Het wapenembargo tegen Syrië wordt niet verlengd. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben in Brussel besloten dat het embargo komend weekend verloopt. Frankrijk en Groot-Brittannië stuurden aan op versoepeling van het wapenembargo. Maar van Nederland had het niet gehoeven, zegt minister Timmermans. Nederland zal ook zeker geen wapens gaan leveren. Maar tegelijkertijd is het zo dat die landen de mogelijkheid willen hebben om wapens te leveren. Ze zeggen daarbij, we hebben geen plannen om het te doen. Maar we willen de mogelijkheid hebben om zo politieke druk op Assad eh, te kunnen uitoefenen. Zodat hij eh, aan de tafel gaat zitten in Genève om vredesonderhandelingen te starten.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 De 36-jarige Juan Cuenca-Lorente is een voormalig technisch directeur van CAV Murciaan een club waarvoor Visser twee jaar heeft gespeeld. Visser en Severijn zouden een zakelijke afspraak bij hem thuis hebben gehad. De politie denkt dat de twee eerst dagenlang in de flat van Cuenca zijn vastgehouden en daarna zijn vermoord. Hun lichamen werden zondag in een boomgaard gevonden. De identificatie wordt waarschijnlijk vandaag afgerond. In de zaak zijn ook twee Roemenen aangehouden. Vermoedelijk werkte zij voor Cuenca. De inspectie voor de gezondheidszorg wil dat er strengere Europese regels komen voor de toelating van medische hulpmiddelen. Uit onderzoek naar onveilige metalen kunstheupen blijkt dat het toelatingssysteem nu niet werkt, zegt de inspectie. Daardoor konden er metaal op metaalheupen op de markt komen die niet veilig waren voor patiënten. De kunstheupen gaan bij intensief gebruik slijten en daardoor kunnen kleine metaaldeeltjes in het bloed terechtkomen. Patiënten kregen hart- en huidklachten en problemen met het zicht. De onveilige metalen kunstheupen worden sinds vorig jaar niet meer in Nederland verkocht. Bij de Copahue vulkaan in het Chileens-Argentijns grensgebied moeten duizenden mensen hun huis uit. De vulkaan staat volgens seismologen op uitbarsten. In Chili moeten meer dan 2000 mensen evacueren. Aan de Argentijnse kant moeten zo'n 900 mensen het gebied verlaten. Het rommelt al een tijdje rond de vulkaan. De laatste grote uitbarsting was in 2000. De Jupiler League moet komend seizoen uit 20 clubs bestaan. Dat heeft de KNVB met de clubs uit de eerste divisie afgesproken. In principe treden twee amateurclubs en twee belofte teams... van betaalde voetbalclubs toe tot de competitie. Het gaat om een proef voor twee seizoenen die nog nader moet worden uitgewerkt. Uit de topklasse van het amateurvoetbal... zouden Katwijk en Achilles29, de kampioenen uit de topklasse, de stap kunnen maken. Achilles-voorzitter Harry Derks. Ik ben heel blij. Dus uh, kijk, We zijn een aantal weken terug een weg ingeslagen...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 Halverwege de dag heeft het koningspaar een informele ontmoeting... met 100 inwoners uit beide provincies. Onder hen sporters, ondernemers en muzici. Het weer eerst zon en droog. Vanmiddag neemt de bewolking toe. En dan kan er later vooral in het zuiden een bui vallen. Mogelijk met onweer. 18 graden wordt het aan zee. 21 graden in het binnenland. Vanaf morgen weer wisselvallig en koel. Dan wordt het hooguit 16 graden. Verkeersinformatie bij de ANWB Edwin Gerritsen. Het is niet drukker dan normaal op dinsdag. De meeste files staan rond Amsterdam en Rotterdam. Twee files vallen op op de A13 Rotterdam richting Den Haag. Voor Delft-Zuid, 4 kilometer na een ongeluk. De rechterrijstrook rijstrook is dicht. In het oosten van het land is ook een ongeluk gebeurd. Op de A35 Almelo richting Enschede. Voor Knop het Azenlo staat 3 kilometer. Syrië, uh, het uitbesteden van werk en beltegoed dat toch eigenlijk van u is, hoort u zo dadelijk.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 NOS Radio 1 Journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is 7 minuten over 7. Willem-Alexander stelde zich de vraag kort voor zijn inhulp. Wat leeft er in de Nederlandse bevolking? Ja, dat willen we allemaal wel weten. Krijgt hij vandaag antwoord op in Groningen en in Drenthe? Wij reizen eerst af naar Brussel. Want na een lange vergadering die tot middernacht doorging... zijn de EU-ministers van Buitenlandse Zaken het dan toch eens geworden. Het wapenembargo tegen Syrië, dat vrijdag afloopt, wordt niet verlengd. En nu is het aan de 27 lidstaten zelf om na 1 augustus zelf te beslissen... of ze de Syrische rebellen van wapens willen voorzien. Britse minister van Buitenlandse Zaken, Heek, is tevreden over het besluit. Deze today gives ons de flexibiliteit in the future om te dit besluit geeft ons de mogelijkheid om maatregelen te nemen... als de situatie in Syrië verder verslechtert... of als het regime van Assad weigert te onderhandelen. Al dus heek. We gaan naar Brussel, naar correspondent Tijn Sadeh. Tijn, uh, het werd laat. Uh, dit compromis is onder grote druk tot stand gekomen. De Britten, we horen het, zijn tevreden. Uh, geldt dat ook voor de andere EU-landen? Nee, niet bepaald. De eenheid was echt ver te zoeken. Ja, en je kunt het dan ook eigenlijk op twee manieren uitleggen. Hè? Er is een besluit genomen om het embargo na de vervaldag... aanstaande vrijdag niet te verlengen. Of, de uitleg is, men kon gewoon niet tot een unaniem besluit komen... waardoor het embargo dus vanzelf vervalt. Nou, hoe dan ook, de Britten en de Fransen die aanstuurden op... versoepelen van het huidige embargo, nou, die zijn inderdaad tevreden. In principe is elk EU-land nu dus vrij om over te gaan tot leveren van wapens... Landen als Oostenrijk en Finland, die fel tegen die versoepeling zijn, nou, die leveren fors in. En dan heb je landen als Nederland en Duitsland. Die zochten vannacht en gisteravond, de hele dag eigenlijk, hier in Brussel naar een compromis. Nou, en die kunnen het nu uitleggen dat ja, iedereen een beetje zijn zin heeft gekregen. Geen wapenembargo meer. Maar, zei minister Timmermans, er zijn gelukkig goede afspraken gemaakt over wanneer een land wapens levert. En naar welke opstandelingen. Dus een echt... Al al typisch Europees compromis. Ja, Maar Timmermans had eerder al gezegd dat wat hem betreft... er geen wapens geleverd gaan worden. Wat is dan nu de positie van ons land? Nee, inderdaad. Nederland wilde al die tijd dat het wapenembargo werd verlengd. Hè. Uh, Nederland heeft dus gisteren water bij de wijn gedaan... en schoof uh, langzaam op richting oké, okay, versoepeling, mits... Ja, uh, Timmermans zei uh, gisteren eerder op de dag al... dat Nederland zelf uh, geen wapens gaat leveren. Er zijn al genoeg wapens in de regio, zei Timmermans eerder op de dag al. En uh, ja, die woorden herhaalde hij vannacht bij het einde van het overleg nog maar een keer. Dus Nederland gaat in ieder geval niet uh, meedoen aan het leveren van wapens. Nou, dan ben ik benieuwd wie dat uh, wel zullen doen. Voorstanders van wapenlevering, Groot-Brittannië en Frankrijk. Uh, hoe zit Dat gaan die meteen wapens leveren zodra dat mag of kan via de voorwaarden van dit akkoord, dus vanaf 1 augustus? Ja, mag en kan. Ja, hier wordt het al heel lastig. Nou, in ieder geval is nu uh, afgesproken om de eerste maanden nog niet uh, over te gaan tot het leveren van wapens. Uh, de Britse minister Heek benadrukte niet uh, uh, dat al uh, vanaf uh, zaterdag of zondag te willen gaan doen. En dat het genomen besluit nu uh, toch vooral bedoeld is om de strijdende politieke par uh, partijen in Syrië extra onder druk te zetten... om te komen tot een politieke oplossing. Oplossing. Nou, dat zou dan eventueel in juni zijn... Euh, tijdens een door de Amerikanen en Russen georganiseerde vredesconferentie. Nou, de Britten hebben altijd gezegd dat het Syrische verzet bij zo'n overleg... geen enkel gewicht in de schaal kan leggen... zonder de eventuele Euro Europese steun op wapengebied. Nou, de Fransen voegen daar nog eens aan toe... dat bij inzet van chemische wapens door het Syrische regime... Europa sowieso klaar moet staan om het verzet te steunen. Nou, zo moet je het een beetje zien, Ze staan nu klaar om uh, die wapens te leveren. Uh, maar ja, gisteravond is in ieder geval besloten om voorlopig daar nog van af te zien. Ja, maar het is dus een duidelijk signaal naar Assad. Men staat dus klaar. Maar stel nou dat het er in de praktijk van komt, dat leveren van wapens. Hoe gaat de EU, hoe gaan die landen dan controleren wie die wapens krijgt? Ja, daarover zijn, zoals Timmermans het noemt, goede criteria afgesproken. Maar ja, hoe dat er in de praktijk uit gaat zien, dat is eigenlijk voor iedereen nog onduidelijk. En dat is ook eh, precies waarom landen als Oostenrijk en Finland eh, blijven wijzen... en ook zullen blijven wijzen, ja, op de grote risico's. Dus ja, hoe dat praktisch eruit gaat zien, hoe je dat kunt controleren... Eh, wie de ontvanger precies is van die wapens... Eh, ja, daarover horen we wellicht vandaag of morgen of in de komende dagen meer... Rijn Zadé vanuit Brussel en minister Timmermans voor Buitenlandse Zaken hoort u later deze uitzending ook nog. Ja, interessant. Uh, onze correspondent, reizende correspondent in het Midden-Oosten, Lex Runderkamp, laat ons vanochtend al weten dat dat heel erg lastig gaat worden om te controleren dat de wapens ook daadwerkelijk bij de oppositie terechtkomen en niet bij extremistische groepen. Later meer in deze uitzending daarover. 12 minuten over 7 u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. De controle op nieuwe medische hulpmiddelen is niet streng genoeg. Dat schrijft de Inspectie voor de Gezondheidszorg... naar aanleiding van de problemen met metalen kunstheupen... die vorig jaar aan het licht kwamen. Deze metaal-op-metaal-heup-implantaten kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Door wrijving tussen de onderdelen kunnen de metaalsplinters in het bloed komen. De patiënt vertelde vorig jaar in het NOS-journaal over haar klachten. Die heup die zat erin en ongeveer na een half jaar begon de eerste pijnverschijnselen... Het voelde als een branderig ontstekingsgevoel maar om die heup. Ja, En dat had dus misschien wel volkomen kunnen worden als je die materialen is gecontroleerd had. We gaan erover praten met de inspecteur-generaal voor de gezondheidszorg, Ronny van Diemen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Mevrouw van Diemen, wat deugt er nu dan niet aan die controle? Is er eigenlijk wel controle? zeker controle. We hebben een uh, grootschalig onderzoek afgerond. En vandaag komt het inspectierapport daarover uit. Maar wat je ziet is dat eigenlijk in de hele keten van product tot uh, patiënt uh, er zaken veel beter moeten. Het is dus niet één klein onderdeel wat beter uh, moet. Maar je ziet in de totale keten van implantaten die op de markt komen uh, dat we zaken moeten verbeteren. Mm, dat klinkt nog niet heel erg concreet mevrouw Van Diemen. Wat, waar gaat dat mis? Wat, kunt u wat voorbeelden geven? Nou, het gaat enerzijds als je begint bij de fabrikant... dat uh, de toelatingseisen uh, verschillend zijn... althans uh, de toepassing van toelatingseisen verschillend zijn binnen Europa. Mm -hmm. Dat betekent dat uiteindelijk een implantaat uh, in Nederland uh, komt. Dat artsen dat gaan gebruiken. Dat artsen uiteindelijk, uh, als er complicaties optreden... onvoldoende melden bij de fabrikant. En uh, die fabrikant dat bij ons dan daardoor ook niet meldt dat er uh, problemen zijn... Uh, en uiteindelijk, uh, als er complicaties optreden... die uh, alarmbellen uh, onvoldoende snel in Nederland en internationaal gaan rinkelen... als er meer problemen uh, optreden dan we zouden mogen verwachten bij een dergelijk implantaat. Want wie als... zou bij die alarmbellen iets moeten ondernemen dan? De orthopee? Ja, de orthopeden behoren, behoren te melden bij de fabrikanten. En de fabrikanten moeten bij ons melden, waardoor wij die signalen ook kunnen opvangen. En u en krijgt eigenlijk... weinig meldingen binnen, mevrouw Van Diem. Wij krijgen uh, onvoldoende meldingen binnen op het moment dat er niet al een uh, extra uh, alert uitgaat... om te zeggen, hé, hey, hier is iets aan de hand. En vaak uh, hebben we de afgelopen jaren gezien dat de patiënten de signaalfunctie hebben... om te zeggen, er is iets aan de hand, er zijn complicaties. U gaf dat net ook mooi weer in het interview met uh, de patiënt. Nou, dan zie je dat zij signaalfunctie hebben... die wij eigenlijk met elkaar in de totale keten hadden moeten hebben. Maar mevrouw van Diemen, dan wordt het reageren naar aanleiding van klachten. Moet je dat niet voor zijn? Moet zo'n product niet uiterst getest zijn... voordat het op de markt komt, voordat het geïmplanteerd wordt? Ja, die regelgeving moet vele malen strenger. Uh, dat, is ook een, ja, dat is toch een verhaal van een lange adem. Ondertussen hebben we uh, in internationaal verband extra inspecteursteams... die ook naar die toelatingscommissies gaan. De toelatingscommissie in de verschillende landen. Om af te stemmen en te zien dat iedereen even streng is... in het hanteren van de normen die uh, voor een dergelijk product gelden. Dat is één, maar de regelgeving gaat toch meere, meerdere jaren kosten. Wat je daarnaast ziet, en dat is ook wat de minister al eerder heeft aangegeven... dat we zeggen op korte termijn gaan we in Nederland een implantatenregister uh, openen waarin uh, het implantaat verbonden is aan een patiënt. Dat is, maakt het daarmee ook veel sneller dat we zichtbaar hebben... als het om een bepaald implantaat gaat, dat we patiënten ook weer kunnen achterhalen. Het tweede is dat we zeggen op korte termijn zorg voor een, uh, een registratiesysteem... waar mensen complicaties kunnen melden, wat landelijk verplicht gaat worden. Ja. Nou, Daar zijn we met onze patiëntenverenigingen ook volop mee uh, bezig... Maar daarmee kun je al uh, de eerste interventies plegen om met, het gaat niet alleen om heup op heup implantaten hè, er zijn vele implantaten in Nederland, om zicht te krijgen van als er onverwachts hoge risico's zijn, om daarop te kunnen acteren. Ronnie van Diemen, inspecteur-generaal voor de gezondheidszorg. Hartelijk dank voor uw uitleg. We gaan door naar de verkeersinformatie. Edwin Gerritsen, hoe staat het ervoor? Nou, de dagelijkse files die zijn niet langer dan gebruikelijk. De meeste files staan rond Amsterdam, er zijn wel ongelukken gebeurd. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht staat tussen knooppunt Leende Heide en Afrit Valkenswaard. Vijf kilometer na een ongeluk, daar is alleen nog maar de vluchtstrook open. En daarna ook een lange file op de andere rijbaan, op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Voor Afrit Valkenswaard, zeven kilometer. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. Waarom is een goed, maar één maand houdbaar? Nou, de Tweede Kamer snapt dat ook niet. En gaat er wat aan doen, daar hoort u straks meer over. Eerst nou Mark Robin Visser die is aan het uh, zelf doen. Ja, zeker. Nou, ik, uh, ik zelf doen. Ik, er staat hier nou net toevallig. Iemand bij de koffie. Mag ik er uh, ja. ook eentje? Dank u wel. Wat gaat u vandaag doen? Ik ga het uh, metaal bewerken. Ja, en wat, uh, hoe bewerkt u dat dan? Ik werk aan een CNC uh, draaimachine. En wat, wat wordt het dan uiteindelijk? Ik, ik maak onderdelen voor uh, kranen die in de haven co containers optillen. Ah. Het, ja? ze sp spreaders heetten ze. Spreaders? Ja. Dat is ook alweer zo'n mooi Engels woord. Ja, dat kost wel eens dat. Een spreader, ja. Ik, ik heb vanmorgen al een, eerste, al een, een ander Engels woord uh, geïntroduceerd: hè? reshoring. Want dan gaan we dus vandaag over. Wist u wat dat is? Reshoring? Nee. Dat is een moeilijk woord, maar ja. dat gaan we nu uitleggen. <laughs> Wij zijn uh, te gast bij het bedrijf Ferrofix in Rotterdam. En de ondertitel van Ferrofix is Sociaal Staal. Ron Broeders, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, we hoorden het al. Er worden hier dus onder meer spreaders gemaakt die in de haven worden gebruikt. Ik heb buiten grote uh, vuilcontainers gezien die uh, door, door gemeenten worden afgenomen, neem ik aan. Ja, klopt. Dat zijn producten, heb ik begrepen, die vroeger in lage landen werden gemaakt. Ja, klopt. Wij uh, hebben hier zo uh, eigenlijk uh, een productiehal uh, waar uh, stalen producten gemaakt worden. Uh -huh. Die eigenlijk in het uh, straatbeeld uh, terugkomen en die uh, vroeger in, uh, in Polen werden gemaakt. Ja. Wat is er gebeurd? Want we hebben het over het begrip reshoring. Dat werk wat dus de afgelopen decennia naar lage lonenlanden verhuisde, dat komt weer druppelsgewijs terug. We proberen dat in ieder geval uh, wel te doen. Een uh, aantal jaren geleden, uh, na een bezoek uh, in, uh, in Polen... hebben wij uh, eigenlijk containers gekocht, onder onze afvalcontainers. En uh, die transporteerden wij hier uh, naar Nederland toe. En, ja. uh, in plaats... groot. Die, die grote containers werden stuk voor stuk op een vrachtwagen geladen. Ja, die uh, containers die, uh, die zijn 4 meter hoog. Althans, die ja. haast 4 meter, een, uh, een 1,20 meter breed, 5 kub. En het nadeel is, uh, ja, je neemt er maar een stuk of 5 mee uh, vanuit Polen. En op een dag werd u wakker? Hoe ging dat? Op een dag was ik wakker. <laughs> het, was, uh, het was op een zaterdag. En ik moest eigenlijk uh, naar een uh, heel groot Zweedse uh, concern... Waar, uh, waar ze eigenlijk uh, houten kasten verkochten. Oh, dat bekende Zweedse meubelwarenhuis? Ja, die, uh, die van die uh, padenballetjes. Ja, ja, ja, oh, ja. de ballenbak? Ja. ja, ja, ja. Toen, toen zag u het licht? Ah, het, nee, uiteindelijk, uh, wat we toen gedaan hebben... hebben we uh, toch uh, dat meubel in elkaar gezet. En uh, eigenlijk kwam ik op het idee van... hé, hey, dat is toch wel een heel mooi concept, hè? Als je het nou eens voor elkaar kon krijgen... om zo'n ding in een, uh, een doosje te krijgen, dan... Uh... Die containers uit Polen bedoelt u, ja. Ja, klopt. Ja. En uiteindelijk... En dan haal je dus het werk eigenlijk naar Nederland toe. Ja, het scheelt je natuurlijk ontzettend veel in, in vracht. Uh, toen namen er een stuk of vijf mee en uh, uiteindelijk hebben we dat kunnen brengen naar uh, 32 containers op één wagen. En zo kunnen hier, hoeveel mensen werken hier inmiddels, uh, ruim 100 mensen met een arbeidshandicap werken verricht? Ja, hier werken, ja, hier werken uh, 125 mensen met een, uh, een WSW-indicatie. Valt er nog meer te halen in het buitenland? Uh, als we gezamenlijk gaan zoeken, dan, uh, dan denk ja. ik dat er ongetwijfeld nog meer is. Maar uh, we hebben daar nu aardig werk aan. We hebben er werk aan en dat klinkt natuurlijk veel mensen als muziek in de oren in deze moeilijke tijden. Wij praten straks verder. Groeten uit Rotterdam. Over anderhalf uur begint de kennismakingstournee van koning Willem-Alexander en koningin Maxima met een bezoek aan Groningen. En daarna gaan ze naar Drenthe en bezoeken ze onder meer Dwingelo. Van de werkgroep voor de ontvangst in Dwingelo is Hilbert Wiegers. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat heeft u voor het koningspaar in petto? Een prachtig we beginnen met het schitterende weer natuurlijk. Heeft, heeft u dat ook al in de hand? Ja, nou, dat zouden we graag willen, maar ja. dat, uh, dat helaas niet. Maar uh, we beginnen met het prachtige weer. Uh, ze gaan uh, de cultuur van Dwingelo ervaren, van Drenthe. Uh, alle, alle gemeenten van onze prachtige provincie, die presenteren zich vandaag op een brink. En zoals u misschien weet, de brink is het, het, het hart van een, van een dorp. Mm -hmm. En we zijn nog eens een keer het uh, groenste dorp van, uh, van uh, Europa... Dus we, vinden, we zijn zeer vereerd dat de koning en de koningin ons uh, dorp hebben uitgezocht. Nou, maar dan ben ik wel benieuwd uh, wat u allemaal laat zien en horen... als u het heeft over de cultuur van, uh, van Drenthe. Bij uh, uh, de, de, de Shakespeare, die beroemd is uit Diever... Die zal uh, onder andere een presentatie geven op de Brink. We hebben altijd maar twee, twee minuten geloof ik per uh, presentatiedeel. Yeah. We hebben een, uh, um, een mammoet, die hebben wij, uh, op die staat op de Brink gepresenteerd. Oh, zo zo. Ja, uh, we kijken, Trent wordt vaak geassocieerd met uh, uh, uh, toerisme. Mm -hmm. Dat zijn we natuurlijk heel goed in natuur. Maar wat heel veel mensen niet weten, dat we hier ook Astron hebben. Dat is een uh, topinstituut voor sterrenkunde. Daar zijn we Europees leidend in. Okay. Dus, uh, dus ook de, de, de, moderne, de moderne dingen worden ook gepresenteerd. En? Ik begreep dat, zo, dat u ook gaat schieten? Ja, we hebben, het is een beetje traditie in Drenthe om met oud en nieuw altijd met uh, kerbiet te gaan schieten. Oh, kijk. De melkbussen. Dat, dat, dat is uh, precies de ouderwetse melkbussen. Die waar vroeger de melk in gedaan werd, wordt tegenwoordig kerbiet in gedaan. En uh, met 101 uh, kerbiet saluutschoten uh, zullen we de koning en de koningin hier moeten uh, verwelkomen. Mag je wel opschieten in twee minuten? <laughs> ja, maar dat, dat is buiten het dorp. Want wij wouden, ook nog een, uh, uh, we wouden eigenlijk, het was ons plan, om oranje rook... We hebben een hele mooie toren hier in ons dorp. Uh, dat noemen ze de toren, daar staat een siepel op. En een siepel in het dialect is ui. We hadden eigenlijk als plan om daar uh, oranje rook uit te laten komen. Als welkomstgroet naar onze koning en koningin. Want we vinden het zo leuk dat ze hier komen. Yeah. Maar de, dat vonden de beveiliging allemaal toch niet zo goed idee. Ze waren bang dat er paniek zou ontstaan. Oh, dus we was... hebben een week geleden hebben we al prachtige oranje rook uit onze toren laten komen. En uh, als toetje hebben we nu de toren ook nog ingepakt. Dus als mensen nu het dorp uh, gaan bezoeken, ik hoop natuurlijk, uh, ik nodig iedereen van harte uit. Maar als ze het dorp maar gaan bezoeken, zien ze op grote afstand al een mooie oranje siepel. Waar een, een prachtige rood-wit-blauwe vlag uh, uitsteekt. Nou, prachtig, maar geen rooklicht, want dat mocht niet. Waren er nog meer dingen die niet mochten? Want u zegt al oh, dat het moest in twee minuten. Kwam dat ook uh, vanuit de organisatie van het Koninklijk Huis? Nou, wij, uh, wij zijn altijd gewoon als dwingero als wat gebeurt, gebeurt het op de Brink. Maar wat wel bijzonder was in dit geval, dat wij alleen uh, uh, alles mochten organiseren, maar niet op de Brink. Want het werd door, het, uh, door de, ja, de hofhouding, zeg maar, werd het allemaal geregeld. Dus we hebben na... waarom, waarom mocht dat niet op de Brink dan? Nou, daar werden dus uh, alle presentaties van, uh, van de gemeenten, die worden daar, vinden daar plaats. Okay. Dus we hebben alle evenementen om, uh, om de Brink heen we mogen vandaar. organiseren. Ja. En er was nog één heel klein hoekje waar we een grote koningsfeest nog aan gaan geven aan het einde van de dag. Een koningsfeest? Een koningsfeest, ja. Wat, wat gaat dat worden? Nou, um, ja, dan gaan we gezellig met z'n allen uh, nog na, na plezier maken. Ah, om, uh, een biertje en een oranje bittertje uh, drinken. Precies, precies. <laughs> Volgens mij wordt het een uh, fijne dag. Wij, uh, het weer speelt mee. Dus, ja, uh, fijne. Ja, inderdaad. Meneer Wiegers, veel plezier vandaag. Hartelijk dank. Tot ziens. Tot ziens. Vijf van half acht. Beltegoede beltegoeden mogen niet meer na één maand vervallen, vindt de meerderheid in de Tweede Kamer. Je kunt dat misschien wel. De verkoper zegt dat bij het afsluiten van een abonnement. Neem maar, maar een flinke belbundel, want alles wat je boven de afgesproken bundel belt, dat kost dan extra geld. Als je vervolgens iedere maand wat overhoudt, zie je daar nooit meer iets van terug. En dat vindt de Tweede Kamer niet goed. Tweede Kamerlid voor D66, Kees Verhoeven, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u wel acceptabel? Nou ja, het, het allerbeste zou gewoon zijn als uh, mensen gaan uh, betalen naar gebruik. Ja. Dus uh, dat je gewoon betaalt voor het aantal minuten dat je uh, gebruikt en niet uh, vooraf uh, Kortom, een belbundel moet kopen. eeuwig houdbare belbundel. Ja, dat zou het allermooiste zijn. Uh, maar wat in ieder geval een hele goede stap zou zijn, is als je je bel uh, te goed langer uh, houdbaar kunt maken. Bijvoorbeeld een half jaar of een jaar. Zodat je in ieder geval de pieken in een jaar uh, van veel bellen, dat je die in ieder geval kan benutten binnen je... ...abonnement en dat je dan dus niet de ene maand heel veel overhoudt en de volgende maand bij moet betalen. Maar u zou eigenlijk dus echt van de bundel af willen, maar, maar dat lukt niet? Nou ja, kijk, wij willen natuurlijk... Uh, het, het idee wat de Tweede Kamer hier heeft, uh, is gewoon probeer consumenten te laten uh, betalen naar gebruik. Ja. Uh, nou, dat, dat is het uitgangspunt. Uh, maar het is natuurlijk ook zo dat uh, bedrijven en consumenten onderling zelf moeten uitmaken hoe ze dat doen. Hier gaat het vooral om het punt van weet je, het misleiden... Van de consument door te zeggen neem maar die grotere belbundel en er vervolgens niet bij vertellen dat je die minuten uh, kwijt bent als je ze niet opmaakt. Dus ja. Daar willen we een eind aan maken. Mm. Uh, en het is aan bedrijven zelf om dan te bepalen hoe ze dat invullen. Maar het moet wel zo zijn dat de consument niet gedwongen wordt uh, om eigenlijk onbenut beltegoed uh, uh, te kopen. Ja, zo apart hè, eigenlijk. Dat je bijvoorbeeld een jasje koopt en dan de mouw uh, op een gegeven moment kwijtraakt. Je hebt het, je uh, ja, hebt het nee, gekocht dat vergelijkingen en... worden inderdaad uh, gemaakt. Maar helaas zie je het ook buiten het bel uh, te goed zie je op allerlei plekken dat mensen toch vaak te veel betalen voor het product wat ze kopen. Dus dat uh, wil nou, de Wilde Tweede Kamer hier in ieder geval proberen. Uh, de consument wel tegemoet te komen door te zorgen dat, uh, dat bellen niet onnodig duur is. Heeft u overleg met de telecomsector? Want uh, het gaat om, nou, wij begrijpen 68 miljoen euro per maand. Ja, die die telecomsector verdient niet zoveel meer met bellen, hè, want er steeds meer wordt er gratis gecommuniceerd. Wat, wat vindt u daarvan? Ja, we hebben natuurlijk, uh, uh, althans ik heb zelf uh, uh, uh, regelmatig contact met de uh, met telecom over allerlei onderwerpen. Kijk, de telecomsector zal dit natuurlijk niet uh, uh, staan niet te, te juichen op, dat, op het moment dat de Tweede Kamer besluit om hier uh, werk van te maken. Aan de andere kant, uh, een jaar geleden of twee jaar geleden hebben we inderdaad ook discussies gehad over de mogelijkheid om internet af te knijpen. Om het bellen weer wat meer te stimuleren. En daar nou, heeft de Tweede Kamer ook van gezegd, dat kan je niet uh, doen. Hm. En uh, een tijd later hebben ze toch gezegd, ja het is inderdaad goed dat we meer naar de consument zijn geluisterd. Dus die telecomsector hm. heeft soms ook een zetje nodig. Nou, soms kan dat zetje ook uit de Tweede Kamer komen. Dus ik denk dat ze op zich best bereid zijn om... Uh, hun abonnementen ook aan te passen richting de wens van de consument. En ik begreep bijvoorbeeld, onlangs van Vodafone, dat die al een abonnement hebben... Uh, waarbij je wel meer onbeperkt uh, kan bellen en dit probleem niet speelt. Maar we zijn nog lang niet uh, zover dat alle uh, aanbieders dat, uh, dat hebben. Maar toch, hè, bestaat het gevaar niet dat als ze die 68 miljoen euro kwijtraken... die ze nu uh, in, in uh, krijgen ja, vanwege het, het, uh, het, uh, het, het stoppen van dat beltengoed... dat uiteindelijk ze de prijzen voor het internet weer... Uh op gaan voeren, nee. omdat nou ja, ze kijk, toch dat, dus dat geld dus willen altijd, verdienen. Uh, in, een, in, een, in een eerlijke markt is dat altijd het spel tussen vragen en aanbieden. Maar dan moet, de eerlijke markt moet dan ook transparant zijn. Dus ik heb liever dat consumenten precies weten waar ze aan toe zijn... Uh, een, een eerlijke keuze kunnen maken voor een product en dat er ook scherpe concurrentie is op die producten en dat overstap ook makkelijk is mm. dan dat we met een soort schimmige markt zitten met allemaal producten uh, waar wordt gezegd uh, een lekker grote belbundel die vervolgens helemaal niet zo groot is op het moment dat je hem uh, niet helemaal opmaakt en de volgende maand moet bijbetalen. Jawel, dus... maar ik bedoel, u, u, let u erop dat ze de prijzen niet te zeer verhogen? Want we zijn natuurlijk wel allemaal afhankelijk inmiddels, behoorlijk afhankelijk van internet op de mobiel. Nee, maar ik bedoel... De, wat dat betreft is het heel simpel, de, uh, de Tweede Kamer heeft ervoor gezorgd dat er vijf uh, aanbieders zijn. Vijf aanbieders moeten onderling concurreren en als er een goed functionerende markt is, dan zorgt de markt ervoor, samen met de consument die goed oplet, dat de prijzen niet te veel omhoog gaan. Uh, we hebben er zelfs voor gezorgd dat er nog een nieuwe speler bij kon komen het uh, afgelopen jaar. Om er maar voor te zorgen dat er genoeg aanbieders zijn die tegen elkaar op gaan bieden. Uh, om het bellen niet te duur laten, te laten worden. Uh, maar we kunnen als Kamer niet gaan zeggen, uh, de beltegoeden mogen uh, maximaal zo duur zijn. Of de, de, de telefoonprijzen mogen maximaal mm -hmm. zo duur zijn. Want dan ga je de markt reguleren als een communistische uh, staat. En dat willen we ook weer niet. Dus wij willen een mogelijkheid bieden om een goede markt te hebben voor bedrijven en consumenten die onderling concurreren. Om ervoor te zorgen dat er een eerlijke en open prijs uitkomt. We zijn benieuwd hoe het uh, verlopen zal. Kees Verhoeven, Tweede Kamerlid voor D66, dank. Graag gedaan. Benut uw organisatie de potentie van mobiele technologie? Draagt het bij aan uw ambitie voor verdere groei van klanten en aan efficiëntie op de werkvloer?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 Voorsprong boeken? Kijk voor Accountview bedrijfssoftware op vismasoftware.nl. Dit is Radio 1. Alle acht geweest. Hoogste tijd voor het NOS-journaal. Dorot Meegerts. Het wapenembargo tegen Syrië wordt niet verlengd. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben dat besloten. Frankrijk en Groot-Brittannië stuurden aan op versoepeling van het embargo... zodat opstandelingen wapens kunnen krijgen uit Europa. Britse minister Heek zei dat zijn land geen plannen heeft... om onmiddellijk met leveranties te beginnen.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 De inspectie voor de gezondheidszorg wil dat er strengere Europese regels komen... voor de toelating van medische hulpmiddelen. Uit onderzoek naar metalen kunstheupen blijkt dat het toelatingssysteem nu niet werkt, zegt de inspectie. Daardoor konden er onveilige heupen op de markt komen. Patiënten kregen onder meer hart- en huidklachten. De onveilige kunstheupen worden sinds vorig jaar niet meer in Nederland verkocht. Ouders laten hun kinderen vaker zelf betalen voor spullen die ze willen hebben. Dat blijkt volgens het Nibud uit het tweejaarlijkse scholierenonderzoek. Twee jaar geleden betaalde 61 procent van de ouders alle kleding en schoenen voor hun kinderen... En nu doet minder dan de helft van de ouders dat. En dat komt onder meer door de economische crisis. En koning Willem-Alexander en koningin Maxima... beginnen vandaag aan hun kennismakingstoernee langs de twaalf provincies. Vanochtend brengen ze een bezoek aan de stad Groningen en aan Leek. Drenthe is vanmiddag aan de beurt. Dan worden Rode, Dwingelo, Beilen en Assen bezocht. En dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl Vanochtend schijnt nog vrij geregeld de zon. Het is overal droog en de temperatuur gaat vrij snel omhoog. Uiteindelijk wordt het zo'n 18 graden aan de kust, tot 20 of 21 graden in het binnenland. Daarbij waait een zwakke tot matige wind uit oostelijke richtingen, later op de Wadden mogelijk vrij krachtig, windkracht 5. In de loop van de dag gaat de bewolking wel verder toenemen vanuit het zuiden. En ook in het noordoosten komen dan wolkenvelden voor, maar van tijd tot tijd schijnt ook nog wel de zon. Tegen het einde van de middag en het begin van de avond zou in het zuiden een enkele regen- of onweersbui kunnen vallen. In het midden en noorden blijft het waarschijnlijk meest droog. Komende nacht en ook morgen overdag kan er in de rest van het land wel een bui vallen. En dan is het ook overwegend bewolkt. Slechts af en toe kan de zon doorbreken. Het wordt morgen overdag zo'n 15 tot 16 graden. En de wind trekt aan uit westelijke tot noordelijke richting. Ook na morgen blijft het wisselvallig en aan de koele kant. Edwin Gerritse met de verkeersinformatie. De dagelijkse files zijn niet langer dan normaal op dinsdag. De meeste staan rond Amsterdam. Ongelukken veroorzaken wel meer vertraging. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... staat voor Alfred Valkenswaard 6 kilometer na een aanrijding. De rijbaan is daar dicht. Het verkeer moet daar langs via de af- en de oprit. Daardoor een erg lange file op de andere rijbaan... op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Voor afrit Falkensvaart staat 14 kilometer. De A13 Rotterdam richting Den Haag. is ook een ongeluk gebeurd. Voor Delft 5 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht. Laat u uw kinderen ook steeds meer zelf betalen. Nou, dan bent u niet de enige. We horen dat straks van het Nibud. Ongeveer over één minuut.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 Ouders laten hun kinderen vaker zelf betalen voor spullen die ze willen hebben. Blijkt volgens het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting... het NIBUD uit het tweejaarlijks scholierenonderzoek... op de middelbare schooljaard. Als man betaalt er eigenlijk nog eh, bijna alles. kleding,mobieltje, benzine, brommer, onderhoud, uitgaan. Gewoon als ik iets nodig heb, dan eh, krijg ik het meestal gewoon. Ja, ik krijg gewoon een vast uh, bedrag aan, uh, aan zakgeld. En de rest moet ik gewoon zelf betalen. Ja, bij mij ook. Want uh, als ik zelf uh, iets ga doen, dan betaal ik dat meestal zelf. Zelf betalen Annemarie Koop van het Niebud. Goedemorgen. Goedemorgen. Waar gaat het vooral om? Wat betalen jongeren vaak zelf? Nou, We zien dat ze steeds meer hun eigen kleding kopen, cadeautjes, het uitgaan. Um, ja, eigenlijk alles wat ze in hun vrije tijd willen doen. Dat ze dat steeds meer zelf gaan betalen. En hebben ze daar dan geld voor? Ja, ze krijgen van hun ouders kleedgeld en zakgeld. Daar zijn we sowieso heel blij mee dat dat is toegenomen. Dat ze steeds meer scholieren kleedgeld krijgen. En uh, daarnaast hebben ze ook bijbaantjes waar ze hun inkomsten mee kunnen verhogen. En daarmee kunnen ze het ook best goed rondkomen, zien we. Oké, okay. is dat eigenlijk een positieve ontwikkeling? Wat u betreft dat jongeren meer zelf moeten betalen? Ja, absoluut, omdat uh, scholieren die zelf verantwoordelijk zijn voor hun uitgaven, die leren financieel te plannen en daarmee ja, leren ze het op is op principe. Dus als, ja, als ze niet meer hebben, dan kunnen ze ook niet meer uitgeven. En als ouders dan wel steeds bijspringen... Ja, dan leren ze niet dat er toch een eind aan je budget zit. Mm -hmm. En dat financieel plannen, ja, dat is ook voor de lange termijn... Dus heel gunstig als je dat kunt. Ja, is er niet een beetje een tegenspraak met nieuws van vorige week... namelijk dat uh, jongeren steeds vaker schulden hebben... en grote schulden ook, bedragen van 10.000, 50 50.000 euro soms wel? Ja, dat is wel een groot verschil. Dit gaat om scholieren tussen de 12 en 18 jaar. En daar, ja, daar begint het eigenlijk wel mee, die financiële basis. En ja, hoe beter ze het in deze tijd leren, hoe meer... Ja, schulden worden voorkomen op latere leeftijd. Maar het blijft natuurlijk wel een, een probleem... dat uh, een deel van de jongeren het toch nog moeilijk vindt... om die inkomsten en uitgaven op elkaar af te stemmen. En nu de ouders, ik weet niet of u dat ook heeft onderzocht... maar wat zit erachter bij die ouders? Is dat inderdaad die educatieve grondslag? Mijn kind moet dat leren of uh, hebben ze gewoon ja, maar... minder geld? Nou, we hebben daar niet zo specifiek naar gevraagd, maar we kunnen het ons beide voorstellen. Dat enerzijds de crisis een rol kan spelen, dat ze zelf minder te besteden hebben en daardoor minder bijspringen bij hun kinderen. Dat ze ook denken, nou, laat het ze zelf maar doen van het kleedgeld en zakgeld wat ze krijgen. En anderzijds ja, leren ze misschien ook wel juist in deze moeilijke tijden dat het belangrijk is dat hun kinderen financieel weerbaar worden. En zelf ook echt leren rondkomen met wat ze hebben. Ja, het zou alleen wel kunnen zijn natuurlijk dat als de crisis voorbij is, dat het geld gewoon weer naar die kinderen gaat, hè? Ja, dat, dat zou kunnen. Daarom uh, onderzoeken we dit ook iedere twee jaar om te kijken ja, of trends zich voortzetten of niet. Maar we hopen natuurlijk dat, ja, dat ouders dit voort, voortzetten en uh, kleedgeld blijven geven en niet bij blijven springen. Maar die financiële verantwoordelijkheid echt aan hun kinderen gunnen. Houden ze zelf ook nog wat over? Ook dat, ja. En nog even over die schulden. Want uh, hoe breng je uh, jongeren bij dat ze beter geen schulden kunnen maken? Dat dat wel eens heel duur zou uit kunnen pakken? Ja, dat is iets wat ze op, op iets latere leeftijd gaan leren. Je hebt de Nibud-competenties die we hebben opgesteld. Uh, en nou ja, we zien dat, dat kinderen van 12 jaar... die moeten andere dingen kunnen dan kinderen van 18 jaar bijvoorbeeld. Um, en het is het, het afstemmen van de inkomsten en de uitgaven... Waar, waardoor je leert uh, dat, het, ja, dat het geld op kan zijn... En daarnaast is het nou, van de ouders leren dat lenen geld kost. Dus als je van je ouders leent, kun je als ouders best wel rente vragen. En ook um, in het onderwijs kunnen, kan daar ook aandacht aan besteed worden. Hoe dat in elkaar zit, wat lenen eigenlijk inhoudt... wat het betekent als je schulden hebt. Ja. Om op die manier echt die bewustzijn te creëren. Goed. Anne-Marie Koop van het Nieuwbeurt. Hartelijk dank voor je uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Het is bijna tien minuten over half acht. Tijd voor de sport. En dus voor Gio Lippens. Gio, goedemorgen. Goedemorgen, Lara. We gaan het uiteraard over tennis hebben. Want we hebben ja. goed nieuws te melden. Daar gaan we het over hebben bij de mannen Robin Haas en Igor Seisling. Tegenstelling tot de vrouwen. Door naar de tweede ronde. Had je dat verwacht, bijvoorbeeld van Seisling? Nee, eigenlijk niet. Want hij speelde tegen Meltzer, uh, die Oostenrijker Jurgen Meltzer. En dan denk je toch van ja, Meltzer, een paar jaar geleden, 2010 was het geloof ik alweer, uh, speelde hij toch gewoon de halve finale in Parijs dan denk je, dat is zeker op Grevel een hele goede speler. Maar uh, ja, hij heeft het prima gedaan, Sijsling. En hij heeft hem gewoon uh, ja, toch wel redelijk eenvoudig geklopt. Als je tenminste kijkt naar uh, de zetstanden. 6-4, 6-3, 6-2. Nou, dat is, dat is heel erg eenvoudig. Uh, en dat, dat, dat is toch een goed teken. Um, vooral als je kijkt naar wat er bij die vrouwen is gebeurd. Hè, dat choken. Op het moment dat het er echt op aankomt, niet meer uh, fatsoenlijk kunnen serveren. We hebben dat uh, gezien bij Aranska Rus. We hebben dat gezien bij Kiki Bertens. Uh, Mikaela Krijcek speelt niet eens uh, op Roland Garros. En uh, gisteravond uh, hoorde ik Marcella Mesker, onze, onze collega, hoorde ik zelfs het woord mind game gebruiken. Mm. Van ja, op een of andere manier in het koppie zit het niet goed uh, bij die vrouwen. Uh, op het moment dat het erop aankomt, dan, uh, dan falen ze. Uh, vorig jaar trouwens rust gewoon uh, in de vierde ronde hè, op uh, Roland Garros. Dus het kan ook wel verkeren. Maar in ieder geval, uh, Seisling en Hazen hebben er allebei geen last van gehad. Want die stonden gewoon uh, heel simpel door. Want ook Hazen won, uh, won heel makkelijk. Uh, dat was tegen een Fransman met een uh, Vlaamse naam. Uh, de Schepper heette uh, die man. En uh, ja, die klopte heel eenvoudig eigenlijk ook. Dus uh, ja, keurig gespeeld die twee. Hm. Ja, jij zegt het het, het. het ene moment lukt het wel, het andere moment niet. Dat geldt ook een beetje voor de heren. Waarom kan het Nederlandse tennis niet wat stabieler worden? Waar zit hem dat in? Ja, dat vraag je wel eens wat af. Ik, ik, ik moet altijd een beetje denken aan uh, waar wij de laatste tijd heel vaak over praten met, uh, met wielrennen. Van waarom lukt het niet uh, dat Nederlanders uiteindelijk in grote ronden of in klassiekers uh, presteren. Datgene presteren wat hun talent eigenlijk toch wel een klein beetje verraadt. Dat ze dat wel in zich hebben. Uh, we hebben het gezien met Robert Geesink, alweer uit de Giro naar de Giro. Dat hij uh, uiteindelijk door het ijs is gezakt. En, en ja, dat zie je bij die tennissers eigenlijk ook. Ik weet niet. Ik heb soms het gevoel dat het wel een beetje in, uh, in de mentaliteit van, uh, van, van, van, van, ja, van onze sporters, dus ook in de mentaliteit van ons volk uh, ligt. Dat op het moment dat het er echt op aankomt, dat het uh, eens even uh, niet mee zit. Hoewel afgelopen zaterdag, hè, één keer nog hoor, Arjen Robben. <lacht> toen lukte het wel. Je kan het maar niet Wat de mentaliteit. Ja, ja, ja nee, ja. maar het kan nee, maar natuurlijk altijd wel. Ja. Ja. Hey, en, maar uh, Blijkbaar bij die tennissers op een of andere manier uh, zie je dat toch vaak gebeuren dat het, dat het altijd net niet is, terwijl er wel degelijk talent is. En uh, zeker Hazen geldt toch wel... Uh, ja, de bakker geldt natuurlijk nog als een veel groter talent. Maar uh, ja, die is ook uh, zo labiel als het maar kan. Ja, nou, uh, dan moet het maar van het voetbal komen. Laten we dat hopen. Jong Oranje vertrekt later vandaag naar Israël voor het Jeugd-EK. Doen ze dat trouwens met dezelfde spelers... als waarmee ze trainingskamp waren begonnen? Nee, niet helemaal, want uh, er is alweer eentje afgevallen. Uh, Jurgen uh, Locadia, die, die, die spits van PSV, uh, heeft toch een paar mooie doelpunten gemaakt uh, voor, zijn, uh, voor zijn elftal. Hij stond in Jong Oranje, maar hij uh, speelde uh, afgelopen weekend tegen Jong Australië. en raakte toen geblesseerd aan de lies en is inmiddels uh, vervangen door uh, Danny Hoessen. Die kennen we natuurlijk ook nog wel. Hè. Die maakte de overstap vanuit Engeland naar uh, Ajax. Uh, komt uiteindelijk uit uh, Limburg uit, uh, uh, bij Fortuna Sittard vandaan. En die mag nu mee naar Israël. En uh, ja, dan hebben we inderdaad een compleet, uh, compleet elftal. Uh, de laatste man die zich trouwens bij uh, de ploeg volle, uh, voegde... dat was een uh, man die nog een bekerfinale speelde in Portugal... en opnieuw verloor met zijn uh, ploeg Benfica... nadat hij ook al de Europa League finale verloren had... nadat hij ook al de uh, landstitel is, uh, nou ja, heeft verspeeld met zijn ploeg... Ola John, we kennen hem uit het verleden natuurlijk, van FC Twente. En uh, hij speelde inderdaad in die finale in de arena, uh, dat was uh, twee weken geleden op woensdag, speelde hij even mee. En uh, nou, hij was de laatste die zich uh, bij die ploeg voegde. Ik ben benieuwd hoe het met zijn mentale gesteldheid op dit moment is. Daar gaan we het vast nog vaker over hebben, vermoed ik zomaar. Gio Lippens, dank je wel voor nu. Graag gedaan. De verkeersinformatie bij de AWB Edwin Gerritsen. Er staat nu 120 kilometer file. De meeste files zijn niet langer dan gebruikelijk. Er staat wel een erg lange file op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Nederweert en Leende, 12 kilometer. Dat komt er een ongeluk op de andere rijbaan, op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Voor Afrid Valkenswaard staat 6 kilometer... De weg is inmiddels wel weer vrij. Op de A13 van Rotterdam naar Den Haag staat voor Delft 5 kilometer. Daar aan de vrachtwagen stil en de rechte rijstrook is dicht. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien het NOS Radio 1 Journaal. Het is kwart voor acht. Nederland gaat de restauratie van drie schilderijen van Jeroen Bos in Italië zelf betalen. De drie werken hangen in Musea in Venetië. Ze worden komende maanden door Nederlandse specialisten onderzocht en opgeknapt. In ruil daarvoor zal Italië de topstukken uitlenen... voor de grote tentoonstelling over Jeroen Bos. Eh, in 2016 is die in Den Bosch. Ja, correspondent Rob Soutberg heeft een rotbaan. Hij ging naar Venetië toe alvast. Helemaal Jeroen Bos, hè, dit? Even kijken, een, een monstertje dat uit een, uit een soort burg lijkt klimmen op een, op een laddertje inderdaad. En daar zitten allerhande andere vreemden. Een wandelende vis. Een enorme vis met, met pootjes op de rug van een andere figuur inderdaad. Matthijs Ilsen, je bent projectleider. Ja, vertel maar, je bent bezig om dit werk en andere werken naar Nederland te halen over drie jaar voor de Grote bos tentoonstelling. Ik coördineer het, het Bos Research and Conservation Project. Een groot internationaal onderzoeksproject... dat eigenlijk tot doel heeft alle werken van Jeroen Bos... heel nauwkeurig te, te onderzoeken, te documenteren. Daarvoor gaan we met een groep van, van zes man... alle schilderijen van Jeroen Bos in de wereld langs. En bekijken die, en bekloppen, betasten die en documenteren die. Dan nou staat er... Hier een drieluik, hier een drieluik. Dat is nog een ander drieluik hier in Venetië, in Italië. Hoeveel werken zijn het eigenlijk over de hele wereld? Een beetje afhankelijk van hoe je telt, wat je aan Jeroen Bos toeschrijft... zijn het zo'n zo 25 à 30 werken van Jeroen Bos wereldwijd... die we tegenwoordig nog over hebben. Plus een dozijn tekeningen. Uh, Luc Hoogstede, ik ben uh, restaurator van schilderijen. Ik werk in Maastricht voor de Stichting Alge Limburg. Jij ja, gaat dit schilderij, onder meer dit schilderij opknappen vanaf september. Wat ga je ermee doen? Uh, allereerst uh, een, de structurele behandeling. Dus zorgen dat het, uh, het, de panelen waar het schilderij bestaat... Uh, stabiel zijn. En vervolgens gaan we de esthetische behandeling uitvoeren... waarbij we dus vooral kijken naar uh, het, het verfoppervlak... en, en de, de, de later toegevoegde lagen... die nu heel erg storen in de beleving van het schilderij. En, en heb je al dingen ontdekt? Uh, verschillende dingen, ja. ja zoals? Nou, um, bijvoorbeeld in het gezicht van de martelares. Ja. Uh, hier. De die ze wel de vrouw met de baard noemen? Die ze de vrou die vrouw met de baard noemen. Daar is of. eigenlijk, um, de, dus de kernvraag was ook, is daar een baard aanwezig? Want je ziet nu helemaal niks. En als je heel uh, nauwkeurig met de microscoop onder hoofdgroting naar het oppervlak kijkt... Dan, dan is er eigenlijk geen baard te onderscheiden. Maar gek genoeg zie je wel dat er heel erg veel gemorreld is aan dat stukje. Wat dus heel essentieel is voor de iconografie van het schilderij. Nu ga je straks aan het werk met een schilderij... wat meer dan 500 jaar geleden geschilderd is. Een uniek werk. Het zal emotioneren. Natuurlijk. Ja. Nee. Het is heel bijzonder. Heel spannend ook. En uh, ja, ik, ik kijk er heel erg naar uit om daaraan te gaan beginnen. Ja. Matthijs Ielsink van het, uh, het Bosch-project. Kost het al om alleen al dit schilderij te restaureren een paar ton... Je wil dit is niet het enige werk. Je wil een flink aantal werken straks naar Nederland halen. Waarom betalen die Italianen dat eigenlijk niet zelf? Waar moeten, wij dat, waar moeten wij hun restauratie gaan betalen? Ze betalen het nu niet zelf. Omdat, nou ja, dat zul je zien, als je hier in Venetië rondloopt. je struikelt over de kunst van 500 jaar en ouder. Uh, dus er zijn altijd brandjes te blussen die urgent uh, zijn. En urgenter zijn dan deze schilderijen op zichzelf. Dit heeft geen urgentie. Niet, niet direct. Het is niet nu noodzakelijk dat ze gerestaureerd worden. Het is noodzakelijk dat ze gerestaureerd worden op het moment dat die schilderijen op reis moeten. En wij willen ze graag voor die tentoonstelling hebben. Dat betekent dat die urgentie er nu wel is en we nu iets moeten doen. Betalen is de enige manier om dit naar Nederland te krijgen? Ja. Nou, dat is duidelijk. Matthijs Gijsink van het Jeroen bos project... Ilsink moet ik trouwens zeggen, denk ik, ja, van het Jeroen Bos-project. Een Italiaans-Nederlandse samenwerking is het. En uh, u kunt het gaan zien, in 2016 moet u nog heel even geduld hebben... dus over drie jaar in Den Bosch. Correspondent Rob Zoutberg was in Venetië. De Inspectie voor de Gezondheidszorg vindt dat fabrikanten... van implantaten en artsen niet goed samenwerken. Daardoor komen medische hulpmiddelen op de markt... die niet goed gecontroleerd zijn en worden. Ronnie van Diemen, inspecteur-generaal voor de Gezondheidszorg... vertelde zojuist in onze uitzending dat de gevolgen daarvan niet uitblijven. Dat artsen uiteindelijk, als er complicaties optreden, onvoldoende melden bij de fabrikant. En die fabrikant dat bij ons dan daardoor ook niet meldt dat er problemen zijn. En uiteindelijk, als er complicaties optreden, die alarmbellen onvoldoende snel in Nederland en internationaal gaan rinkelen. Als er meer problemen optreden dan we zouden mogen verwachten bij een dergelijk implantaat. En dat uh, Ronnie van Diemen, inspecteur-generaal voor de gezondheidszorg. Maar zo zei het al, Jan Verhaar, voorzitter van de Nederlandse Orthopedische Vereniging. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe komt het dat uh, mevrouw van Diemen constateert dat er onvoldoende gemeld wordt door uh, orthopeden? Ja, dat is een uh, interessant verwijt van de, van de inspectie. Uh, omdat er helemaal geen regeling voor is, laat staan de wettelijke basis en er veel betere en praktischere oplossingen zijn... die wij uh, al geruime tijd met de inspectie gecommuniceerd hebben. En, en het beste is, en dat hebben we gelukkig in Nederland, zij het... korter dan bijvoorbeeld de Scandinavische landen. We hebben inmiddels een register... waarin alle prothesen die bij patiënten ingebracht worden... worden geregistreerd en ook als ze weer verwijderd worden. En dat is natuurlijk het beste, de beste manier om vast te stellen... als een prothese een onevenredig hoog uh, percentage van re-operaties heeft. Dus Want iedereen kan uh, bij dat register, meneer Van Heer? Dat uh, register, uh, daar kan nu nog niet iedereen bij. Uh, dat uh, is zoals dat overal in de wereld is gebeurd. Eerst aan professionals om duidelijk te maken... hoe hun eigen prestaties zijn. Maar de resultaten van de prothese... worden gecommuniceerd met de inspectie. En uh, in dit kader bijvoorbeeld zijn wij vanuit de beroepsgroep... heel betrokken bij dit uh, hele moeilijke probleem. En hebben wij in 2011 gezegd, het is buitengewoon, 2012 gezegd, het is heel verstandig om te stoppen met die prothese. Hm. Uh, terwijl de inspectie bijvoorbeeld nog steeds de prothese op de markt hier in Nederland toelaat. En het is alleen dankzij de beroepsbeoefenaren dat die prothese niet meer gebruikt worden. Niet dankzij de inspectie. Dus, dus... de verwijten zijn in mijn ogen niet geheel terecht. Nee, sterker nog meneer Verhaai, u verwijt de inspectie dus ook uh, te weinig controle of te weinig aandacht voor deze zaak. Nou, ik vind, en dat, ook dat is bij de inspectie bekend... dat er veel meer aandacht zou moeten zijn op de toelating van producten op de markt... en niet op het achteraf uh, registreren van problemen. Dat moeten we ook doen, maar het is natuurlijk vele malen beter... om te voorkomen dat producten die niet no. goed zijn op de markt komen... dan achteraf vast te stellen ja, dat ze okay. uh, niet goed zijn. Maar dat zegt mevrouw Van Diemen ook, zei ze vanochtend bij ons... dat er uh, veel scherper en strenger moet worden toegezien op de criteria voor het uh, toelaten van dat soort prothese. Volk dus daar bent u het correct. mee ja. correct. Ja, maar... En hoe zou dat georganiseerd moeten worden? Want dan Zou de inspectie dat moeten doen? of uh, de Zou de u daar een rol direct... bij moeten hebben? Ja, dat is een probleem van Europa. Uh, en eigenlijk, uh, als je een auto hebt... dan moet je botsproeven doen voor elk product wat je op de markt brengt. En uh, in Europa vindt men het acceptabel dat een prothese... prothese kan worden toegelaten als die lijkt op een product wat een andere fabrikant ook heeft. Mm. Maar kleine verschillen kunnen al verantwoordelijk zijn voor grote uh, verschillen in uitkomst. En eigenlijk moet dus elk product afzonderlijk uh, zichzelf bewezen hebben. Uh, en dan nog moet je voorzichtig zijn. Maar daar begint het eigenlijk al fout te gaan in Europa. Mm. En dat moet in een Europees verband worden opgelost. Het klinkt alsof we nog niet af zijn van de problemen met uh, dat soort metaal op metaal prothese. Nou, daar zijn we in Nederland vanaf. Uh, want wij gebruiken het niet meer. Uh, in de rest van Europa gaat het nog mondjesmaat door. En dat zou niet moeten kunnen, zegt u? Want u geeft het al aan. Het zou Europees geregeld moeten worden, misschien wel wereldwijd. Hè? Want u geeft al aan. De Scandinavië heeft een systeem, wij hebben nu een systeem. Het is overal nog verschillend. Nou, die gelukkig communiceren die systemen. Dus er zijn ook wel internationale organisaties waar we contacten met elkaar hebben. Maar het kan altijd beter. Daar heeft u volkomen gelijk in. Goed. Meneer Van Haar, voorzitter van de Nederlandse Orthopedische Vereniging. Hartelijk dank voor je uitleg. Oké, okay, graag gedaan. Goedemorgen. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. De foto's spreken boekdelen op de voorpagina's van de Telegraaf. Ook het AD, de bijschriften zijn identiek. Eindelijk. Zon. Fotografen van beide kranten zijn naar het strand in Scheveningen gegaan... om de vreugde bij de eerste zon in lange tijd vast te leggen. En ook vandaag schijnt de zon nog volop. En dat is vooral goed nieuws voor de inwoners van Groningen en Drenthe. Want die krijgen namelijk het koningspaar op bezoek. Nou, u heeft er eerder over kunnen horen in onze uitzending. Aandacht daarvoor Drenthe. Nou, in Groningen moest een jeugdcircus nog in alle elke programma omgooien. En een van de hoofdpersonen van een ingewikkelde circusbalanstruc was ziek geworden. Zegt de trainer van het jeugdcircus op RTV Noord. Ja, daar uh, werd ik wel een beetje zenuwachtig van, moet ik zeggen. Hij stuurde donderdag eigenlijk al een sms'je van... ik weet het niet, ik ben ziek. En, uh, eigenlijk hebben we het hele weekend contact gehouden, maar uh, hij is ziek. Hij ligt rillend in bed al een paar dagen. De balansdruc is nu door het jeugdcircus vervangen... door een spectaculaire piramide. In trouw bepleiten artsen een toerbeurtensysteem voor euthanasieverzoeken. Daarbij moeten huisartsen euthanasieverzoeken overnemen van collega's, zodat niet steeds dezelfde artsen opdraaien voor hulp bij stervensverzoeken... als de eigen huisarts gewetensbezwaren heeft. Volgens de Artsenfederatie KNMG was een proef hiermee in Hogeveen succesvol. In Hogeveen staan er tegenover zes artsen met gewetensbezwaren, veertien artsen die wel euthanasie verlenen. Vanwege de positieve ervaring wil de KNMG het Hogeveensmodel aanbevelen bij huisartsen in andere gemeenten. In de Volkskrant meldt dat rechters en advocaten massaal klagen over het Openbaar Ministerie. Oorzaak zou de samenvoeging zijn van verschillende pakketten per 1 januari. Bij de bezuinigingsoperatie levert het OM ruim 100 miljoen euro in en dat is een kwart van de begroting. Sindsdien krijgen rechters dossiers zo laat aangeleverd dat ze niet voldoende tijd hebben om zaken goed voor te bereiden en ook raken stukken regelmatig zoek. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak... heeft minister Opstelte een blinde vlek voor het OM ontwikkeld. Hij investeert fors in de politie... maar vergeet dat het OM vervolgens de zaken moet behandelen... die ze dan extra aanleveren. Ja. De moeder van de vermoorde broertjes Ruben en Julian... heeft een persoonlijke brief gekregen van koning Willem-Alexander... en van minister-president Mark Rutte. Ook enkele andere ministers en de commissaris van de koningin van de koning, oh, moet ik zeggen, van Utrecht... stuurde brieven. Dat heeft een woordvoerder van de familie gezegd tegen RTV Utrecht. De begrafenis van de jongens was gisteren in besloten kring. Sommige media, waaronder RTV Utrecht, filmden de rouwstoet... maar bleven op afstand. Nepal maakt zich op voor een feestje. Morgen is het 60 jaar geleden dat Edmund Hillary en Tenzing Norgay als eerste de top van de Mount Everest bereikten. En sindsdien zijn 4000 klimmers op de hoogste plek op aarde geweest. Veel van die oudgedienden zijn naar Nepal gekomen voor de viering. Deze bergbeklimmers zegt tegen persbureau AP... dat het in 60 jaar wel een rommeltje is geworden op de Everest. I climb three times Mount Everest. Each time the top of Ma Everest is getting much frag. My opinion that the top of the world should be more clean. Yeah, I was not gonna <laughs> Conclusie van een mooi stuk in de Volkskrant dit weekend over de Mount Everest en de drukte daar. Inwoners van de straat in Den Haag hebben gisteren op een wel heel natuurlijke manier overlast gehad. De Cornuliestraat werd geteisterd door tienduizenden bijen. RTV West schrijft dat er een imker aan te pas moest komen om de bijen te vangen en naar een andere plek te brengen. De bijen zaten in een boom, maar de hoge temperatuur van gisteren zorgde ervoor dat ze uitvlogen. Met een hoogwerker kon de imker bij de insecten komen en lokte ze met behulp van een koningin, een bijenkorf in...